new Nadie van Tijn met het NOS-journaal. Het Katharina-ziekenhuis in Eindhoven roept zo'n 650 patiënten terug voor een bloedonderzoek. Hun gebit is schoongemaakt met apparatuur die niet volgens de hygiënerichtlijnen is gereinigd, blijkt nu. Het is niet uit te sluiten dat besmet bloed van de ene patiënt bij de andere is terechtgekomen. Het apparaat wordt gebruikt voor de verwijdering van tandsteen en daarbij kan het tandvlees gaan bloeden. De kans dat via oud bloed op het apparaat virussen worden overgedragen is klein, maar het is volgens het het ziekenhuis niet helemaal uit te sluiten, meldt Omroep Brabant. Het apparaat was in gebruik sinds januari 2014. Speciale terugkeertrainingen voor uitgeprocedeerde asielzoekers hebben nauwelijks succes. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat bijna de helft tot twee derde van de deelnemers niet terugkeert naar het land van herkomst. Van de mensen die wel vertrekken is niet meetbaar of dat te danken is aan de trainingen. Deelnemers krijgen een opleiding met de bedoeling dat ze na terugkeren een betere start kunnen maken. Het kost jaarlijks zo'n 5 miljoen euro. Maar uit gesprekken van Nieuwsuur blijkt dat de meeste cursisten juist hopen dat de training hen helpt bij hun leven in Nederland. En de Amerikaanse regisseur Spike Lee is dit jaar juryvoorzitter van het filmfestival in Cannes... en hij is de eerste zwarte die die prestigieuze functie krijgt. De organisatoren in Cannes hopen dat Lee met zijn flamboyante persoonlijkheid de boel gaat opschudden. Lee is 62, hij zegt dat hij vereerd is met zijn uitverkiezing. Vier jaar geleden weigerde hij bij de uitreiking van de Oscars te zijn... omdat hij dat spektakel in Hollywood te wit vond. Het weer tot slot vanavond op de meeste plaatsen regen. De wind neemt toe en wordt stormachtig langs de kust. Mogelijk even stormkracht op de wadden. Morgenochtend eerst op veel plaatsen droog. In het oosten ook nog wat zon. En later valt overal weer wat regen. En dan liggen de temperaturen rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog file tussen sloten en knopen de hoek 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Osdorp 7 kilometer na een ongeluk met ook daar 20 minuten op onthoud, maar de rijbaan is weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 of als ik met mijn vrouw wandel, want die vindt dan geen pan dat zij helemaal ingepakt loopt. Dat kan ik je iets wel voorstellen? En ik of? loop er in mijn overhemd naast. <laughs> maar, ja. hey, maar uh, jij loopt heel veel, hè? Ja. Over uh, over de boulevard en, ja. en uh, ook in de Kennemerduinen of in de Waterleidingduinen. Nou, heel af en toe ga ik uh, trek ik hem door vanaf ja wat ik noem de kathedraal. Het merkt flat een flatgebouw, aan het einde van de ja. boulevard. Dan wil ik nu wel eens oversteken en door de duinen teruglopen naar Zandvoort. Ja. Maar meestal loop ik hem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 Is, uh, nou, het is al vier, vier vijf jaar geleden inmiddels alweer aan het zijn begonnen. En uh, ja, gezellig. Kan niet wachten. Kortste dag uh, is alweer geweest. Ja, Mag ik een uh, kopje thee voor mij? Ja. Een Robos thee heb je dat? Ja, die heb ik. Ja mijn groene. En... Ah, Komt eraan. Wil we nog de lunchkaart willen zien? Nee hoor, nee, hoor dankjewel. Net als uh, rechteraar Zandvoort er twee haringen op, hey. Ja. Nou ja, jij bent nog meer zonder. We kennen elkaar al nou, sinds uh, ons tiende jaar, denk ik, zoiets. Ja, zoiets. We kwamen hoofd, elkaar uh, tegen truit. en, en, uh, en nou, eigenlijk sinds die tijd hebben we elkaar niet, zijn we elkaar niet uit het oog verloren. Nee. En we het contact. We hebben allemaal leuke dingen gedaan, we hebben plaat gemaakt. We hebben, uh, uh, Jij bent natuurlijk uh, een, een, een redelijke bekende Nederlander geworden. Ja, wereld, wereldberoemde Zandvoort. <laughs> wereldberoemd Zandvoort. Ja. Ja. Je doet nu ook nog radioprogramma, uh, hè? Ja. Ooit begonnen, erbij gevraagd bij Radio 10. Sorry, bij Veronica. En ja? later is dat Radio 10 geworden. Waar wij ook al hier nou, ook vijf jaar zitten denk ik. Ja, hè? Ja, of zoiets. Goed. Ja, het is ongelooflijk. Hoe lang doe je dat nu al? Twaalf jaar. Meen je dat? Ja. Zo. Bizar, hè? En ja. vind je dat leuk om te doen? Ja, vind ik heel erg leuk. Het is toch een soort uh, ander uh, medium dan uh, televisie.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 Ja. mensen in de regio. Uh, werken, daar, werken daar ook en werken daar ook veel uh, Zandvoort uh, Ja, best wel eigenlijk. Ja, ik ken wel een aantal mensen dat in Zandvoort die uh, ook uh, behoorlijk lang bij de KLM werkt. Ja. ja, het is natuurlijk uh, helemaal voor de, de, deze regio. Uh,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 Uitgeperst granaatappelsap geef. en sap En dat, nou, doe je, ja. dat doe je dan vijf dagen per week? Ja. Of zeven dagen per week? Ja. Nou, het fruit, fruit uitpersen wel, maar het werken was uh, vijf dagen per week. Uh, de laatste uh, 15, 20 jaar gewoon in uh, vroeger dienst. Altijd nooit late dienst of nachtdienst nee. heb ik sowieso nooit gedraaid. Dus uh, nacht is voor uh, dieven en hoeren zijn oma altijd. Dus, uh,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 daar kan ik me uitstekend mee vermaken en een beetje mee trutten. Je bent niet bang ja. dat je in het gaat vallen. Nou, volgens nog niet. Nee. Maar ik lees af en toe wel verhalen van mensen die dan gepensioneerd zijn, die de grootste plannen hadden en alles. En Die blijken dan ineens van het pad te gaan. Ja, ja. Nou, ik geloof, ik geloof dat zoals ik jou ken, zal dat niet gebeuren. Nee, nou, ik denk het ook niet. A long, long time ago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 the day that i die now for ten years we've been on our own and moss grows fat on a rolling stone but that's not how it used to be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 day that I'd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 En daar uh, reed ik over de postjes weg en toen knapte er iets. Ik, denk, ik zag die grote neusvorm met het fijne bankstel. En ik denk, dit is het. Dit is het allermooiste wat er is en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ja, dat is nooit Steeds meer over. Ja, bijzonder. Nee, zit, ja, wij uh, zijn natuurlijk in het verleden regelmatig op vakantie geweest. En uh, daar gingen we over naar Spanje. Ja, ja. En, uh, In In jouw auto's, en uh, later in mijn auto...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 Ik vind de sfeer wel fantastisch. Ja, ja. Het hoort echt bij Zandvoort. Ja, ja. Ik, als je dat geluid hoort dan denk ik, ja, dit is Zandvoort. Het hoort erbij, sinds 1948. Ja, ja als, je, als, je, als je nu gaat kijken, uh, uh, dan ligt je helemaal overhoop daar. En dan denk je, dat komt nooit goed.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 precies, het is dus niet, niet gering. Nou, ze zijn nu bezig om uh, deze week beginnen ze met het uh, verbouwen van het station. Wordt verbreed, de perronnen worden verbreed, oh, ja. ja, de perrons. perrons worden verbreed en, en uh, dus ja, dat, dat, dat, dat gaat nog wat gebeuren. Dus, ja, het is wel gaaf voor ja, allemaal kan. Prachtig, ja. hulde voor uh, degene die daar allemaal zo hard voor gewerkt Absoluut. hebben. Absoluut voor elkaar. Ja. I really need you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 Familie van prins Vastgoed, uh, zijn prins, opa. Prins Bernard hebben we het over. He. Ja, ja. Uh, oh, ja. Die is natuurlijk ook uh, deels verantwoordelijk voor de fauna in ons dorp. Ja, de hertenfauna. De hertenfauna. Ja, die wilde graag jagen. Ja. En die moest natuurlijk wel iets hebben om op te jagen. Want om ja. elke keer op die Duitse badgasten te blijven schieten, <laughs> dat was ook geen succes.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 Uh, gelukkig heeft het nu nog niet gesneeuwd, maar ook wanneer het sneeuw ligt, dan uh, sta ik te barbecuen. Ja. Uh, met de eerste kerstdag nog gebarbecued, okay. speerrips gemaakt oh, lekker hamburgers. Maar. Helemaal goed. En uh, ja, dat moet de zomer en winter kunnen. En tegenwoordig kan dat met een mooi thermometer en de een mooie deksel op de Webber. En jij jij, jij uh, appte mij vanochtend uh, dat je gisteren had gegeten bij een CISO. Ja, Siso lounge ja. Ik had er al veel goede berichten over gehoord, maar enorm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 zie jij in Zandvoort een uh, het verbeteren in, in kwaliteit en in uh...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 De Zeeweg en uh, ooit de eerste vierbaans weg van Nederland. De Meen Zeeweg, je dat? wist je dat? Nee. Ja. Meen je dat? Allereerste vierbaans weg van Nederland. 1920 19 gebouwd hè? Ja, dat weet ja. ik precies. Daar. Ja, het staat nu in het Sanderskang. 1920 dan een foto, dat is een ja. bouw. Uh, ja, grappig. Ja, dat het, uh, hmm. Maar uh, dus dat is op zich een uitdaging en wellicht dat hij in het kader daarvan, uh, van de bereikbaarheid.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 Het is, ik Gaat weet het niet wie die dat verzonnen ver, nee. heeft, maar dat, dat zijn nou nee, dingen, maar, dat, daar kan je niks mee aan doen, nee. want dat is, de, je weet je al, die huizen staan gewoon veel te dicht op te werken. Dat is het de hele, planologie is ja. natuurlijk uh, van een rare orde. En dat is helaas al begonnen met de wederopbouw van Zandvoort, de ja. Tweede Wereldoorlog. Dat uh, die Nico Bouwers dat van Staltige Panta heeft neergezet, dat had natuurlijk eigenlijk nooit gemogen. En de, ja. de, de, de... al die flats die zo schuin staan oh, ja. aan de boulevard. daar ja. nou heeft dat uh, Bouwens Pallas nog een soort van uitstraling en herkenbaarheid. Nee, wel beetje herkenbaarheid, ja. Ja. ja. Dus dat, dat, dat heet nog wel wat. Nou, ik hoop dat dat daar klein, een klein beetje... Ja. Uh, Tot het vreemd, want een aantal jaren geleden was een Zwitsers consortium bezig om daar een hotel te plaatsen. Ja? En uiteindelijk uh, heeft... Als ik het goed...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 Daylight. Broad daylight In the broad day Please don't leave me alone Leave daylight. me alone in the broad daylight, daylight. You get your money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 Day, Day. birds don't leave me alone, leave me alone Day. in the broad daylight. Day. Wij zitten uh, elke week bij Molly. Hè? Ja. En. Uh... Molly is wel uh, mijn uh, verlengstuk van de woonkamer. Ja. ja. <laughs> het is ook wel een hele bijzondere tent en je kan er verschrikkelijk lekker eten. Ja, en, uh... De prijskwaliteit is uh, super. Ja. Hannes is natuurlijk uh, waard bij uitstek. Dat doet ja. alles in zijn eentje. Ja, bijzonder. hè? Dat is echt ongelooflijk. Ja. ja, het is uh... al een enorme goede gast hier. Ja, zeker. En een vriendelijke gast. Ja. Hier. Ja, en, altijd een uh... drankje weggeven. Ja. En daarna ja. nog een.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 En Han, ja, huidig uitbater van Molly, maar toen de tijd nog uh, Han en Jaap, dat ja. was ja, dat was fantastische ja. tijd ook. Nou, en de Oasebar, kom ik ook wel eens. Ja.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 Ja, moeder was uh, vooral bekend van het uh, kaasblokje, van en de, en de bitterbal, bitterbal. de bitterbal. <laughs> de bitterbal. Ja. Zondagmiddag was het bal, bitterbal eigenlijk. Een balletje van Trix. Ja, een balletje ja. Trix. Ja, ja. ja, wie kent ja, dat niet? Kipje uh, van, die had kippie kippie van, van Trixie ja. had je ook. Kipje van Trixie had je ook. Als ze restaurant was geweest, zat ze elke avond vol. <laughs> yeah. Yeah.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 Uh, ja. Den Gurney, ja. al die, die oude rupts. Ja, je kent het verhaal van, ja. van, uh, van uh, Karin Piek. Karen Piek is ook een, uh, een Zandvoortse. Ja. Uh, nou, de, de meeste mensen kennen Karen wel. En Karin heeft nog een avond gestapt met James Hunt. Ja? En enorm gezond met hem. Fantastisch. <laughs> en die James Hunt was natuurlijk ook iemand die. Ja, als je... Ik heb een foto van hem ja. net, James Dean. Ja, nee, is ja, Helemaal. Uh, Ik ben niet hadden... van die club, maar hij zag er goed uit. Hij kan zag er goed goed uit, uit, ja. Ja. Ja. ja, hij zag er heel goed uit. En hij was natuurlijk. Ja, die had, uh, die had scheid aan de hele wereld. Die rookte en die zoop. En, uh, ja. en dan. Uh, die sliepen natuurlijk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 Dus al die, die clubs die. Is dat uh, echt zo? Ja, ja. Ik weet nog wel, toen uh, de oude zadige die zei uh, op de begrafenis van uh, mijn moeder. En ik ga hier later ook liggen in de Tollenstraat. En dan hoor ik het circuit nog op zondag en lig ik dichtbij snackbar de Silvermeer. Ja. Daar waar het altijd druk en gezellig is. was. Helaas de die Silvermeer ontmanteld. Ja, die is ontmanteld, ja. Ja, het wordt een bloemenzaak, hè? Ja, ja. ja, ja. ja.